Het weer in het westen en noorden, mogelijk regen of mootregen. Op andere plaatsen is het droog. Minima liggen rond 4 graden. Later vandaag in het noorden eerst nog wat regen. Later overal overwegend droog met soms wat zon. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het RMS Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit Goedemorgen. U luistert er nu al wakker van Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 18 december en op deze woensdag aandacht voor een heet debat. Vlak voor het kerstreces. De PGB komt namelijk aan bod. Uh, wat doet een onrustig Oekraïne met Nederlandse ondernemers en 20.000 man op straat in de gehandicaptenzorg? Kan dat wel? We hebben er een mening over, maar u kunt natuurlijk ook op onze uitzending reageren. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121 of Twitter mee met de hashtag WNL. Uh, Onze online volgen kan ook. Op Twitter vind je ons via WNLnacht. Als agent in opleiding bij het politiekorps Zaanstreek-Waterland komt Rick Franks bij een botsing tussen fi een fietser en een vrachtwagen tot een schokkende ontdekking. Zijn coach bij de politie is namelijk slachtoffer van het ongeluk. Uh, reanimatie mag niet meer baten en zijn mentor wordt afgevoerd. Het is de laatste keer dat Rick hem ziet. Uiteindelijk resulteerde dit in een posttraumatische stressstoornis. Maar niemand zag door welk diepdal Rick ging. Hij verloor zijn baan, maar startte ongeveer twee jaar geleden zijn eigen stichting genaamd Hulp voor Hulpverleners. En dit hele uur is hij bij ons in de studio, Rick Franks. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst, waarom ben je met je stichting Hulp voor Hulpverleners begonnen? Wat heeft gemaakt dat je dat bent gaan doen? Um, ja, ik kwam er eigenlijk achter als uh, hulpverlener dat we heel goed kunnen zorgen voor mensen op straat. Maar dat we voor onszelf zorgen eigenlijk niet altijd even goed doen. En, en dat heb ik gemist. En ik dacht van, joh, ik ga een stichting beginnen om te kijken of we dat kunnen realiseren in ja, Nederland. Want, want voor hulp voor hulpverleners, wat was er toen voor, voor hulpverleners te, te doen op dat vlak? Nou, eigenlijk in die zin dat de werkgever uh, goede verantwoordelijkheid pakt op zorgen. Als je ergens mee loopt. Maar de nazorg daarin en het zoeken naar uh, erkenning. Dat was eigenlijk nergens te vinden. Ja. Um, um, inmiddels in de loop der jaren zullen er veel uh, uh, oud-hulpverleners ook zijn... Die, die met precies dezelfde problemen uh, rondlopen als jij. Hoe, hoe worden deze mensen opgevangen? Ja, dat, dat is heel breed. Hè. Uh, je hebt natuurlijk verschillende organisaties, maar de meeste bedrijven of organisaties binnen de overheid werken met een uh, opvangteam, bedrijfsopvangteam. Maar uh, dat zijn hele goede teams, maar het probleem dat gaat zich meestal ontwikkelen in een aantal weken en, en dan is vaak de zorg toch al wat, uh, wat minder. Ja, je, hebt een, je hebt een stichting en als stichting heb je natuurlijk een missie. Wat is jouw missie? Nou, onze missie is om meer maatschappelijk draagvlak te creëren voor het vak als hulpverlener. Het is een heel zwaar vak en een risicovak. En je zult ons ook vast niet horen zeggen dat, dat er agressie en geweld bijvoorbeeld bij de politie voorkomt. En uh, dat dat nooit kan gebeuren. Dat is onze intentie niet. Maar wij vinden wel dat als burgerinitiatief uh, dat Nederland eens moet weten hoe zwaar het vak als hulpverlener is. Mm -hmm. En hoe belangrijk hulpverleners zijn in onze maatschappij. Onderschatten wij dat dan? Nou, dat denk ik wel. Als je kijkt naar de Amsterdam Arena, de wedstrijd tussen Barcelona en Ajax, waarbij een man ernstig ten val komt, mm -hmm. dan, dan grijpen hulpverleners ook in. Maar realiseer je wel dat als er geen hulpverleners zijn, politie, brandweer, EHBO, andere vrijwilligers, dan is er ook geen voetbal. Ja, dus er moet echt, uh, wat ik je uit kan opmaken, is dat, dat jullie echt als missie hebben een soort van mind switch te creëren, zodat mensen uh, beter gaan inzien wat een hulpverlener allemaal is en doet. Ja, zeker. Wij willen graag een, een gedachtegoed uitdragen. Men zegt wel eens een evangelie. Maar wij willen graag gedragsverandering creëren. En dat doe je niet met een campagne zoals Handen Af, maar wel met dit soort initiatieven. Ja, en, en dan uh, hoort daar onder andere bij de Hulpverlener van het Jaar. Het is de derde keer dat jullie die verkiezing organiseren. Hoe, hoe word je Hulpverlener van het Jaar? Uh, dat is eigenlijk heel simpel. In die zin, het is een e-mail sturen naar de stichting of je kijkt op onze website en je nomineert een hulpverlener niet omdat hij een buurvrouw naar bed brengt, maar je nomineert iemand omdat hij zich op een bijzondere manier heeft ingezet. De laatste keer was het Lucien van den Heuvel. Dat was een meldkamercentralist. Die op bijzondere wijze een dementerende vrouw heeft geholpen... om naar een balkon te komen tijdens een keukenbrand. Waarbij zij niet meer mobiel was. En dan hoor je zeg maar de interactie tussen een meldkamercentralist en een slachtoffer. En ja, dat levert een heel mooi, bijzonder plaatje op. Maar geeft ook heel goed aan wat het vak nou precies inhoudt. Is, is het belangrijk dat, dat dat soort mensen een vorm van erkenning krijgen? Ik denk dat waardering en erkenning heel belangrijk is voor onze hulpverleners. Bij Defensie hebben we het al. Maar in Nederland op het gebied van hulpverleners hebben we nog echt een stap te maken. Ja, duidelijk. Uh, Rick Franks, jij zit het hele uur bij ons in de studio. Uh, Zometeen praten we met je verder. En dan hebben we het vooral over het beleid uh, betreffende het onderscheid... tussen fysiek en mentaal ziek zijn bij het politiekorps. Zeven minuten over, vijf, vijf uur luistert naar WNL op Radio 1. Je dagboek even uitlenen. En vervolgens ontdekken dat het landelijk gepubliceerd gaat worden. Dat overkwam de moeder van de veertien jaar geleden vermoorde Marianne Vaatstra. Ja, en om die publicatie tegen te gaan... dient vandaag in Haarlem een rechtszaak tegen publicist Wim Dankbaar. Jaap Temming is Friesjournalist en heeft de zaak op de voet gevolgd. Uh, Jaap, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, hoe kan het nou zo zijn dat Dankbaar zomaar aan die aantekening is gekomen? Nou, die heeft hij eigenlijk indirect uh, gekregen. Hij, uh, uh, in de tijd dat Marianne, zeg maar, de moordaar van Marianne, nog, uh, voorop werd gezocht, is uh, via een vriendin van uh, de moeder van Marianne, heeft hij dat uh, dagboek uh, tot zich gekregen. Mm -hmm. En uh, nou ja, hij, uh, hij is van mening dat de echte dader van, uh, van, van, uh, van de moord van Marianne nog niet is gepakt. Dat Jasper is eigenlijk een soort van uh, uh, afleidingsmeneur is van justitie. Ja. En uh, nou ja, dat wil hij eigenlijk door, door het dag, dagboek te publiceren, wil hij dat uh, bewijzen, zegt hij. Maar ik, ik, ik, wat, wat er dus eigenlijk is gebeurd, is dat de moeder van Marianne Fraadstra uh, ja, haar dagboek eigenlijk in kleine kring, uh, intieme kring, heeft gedeeld. En, en dat ja. het via, via die weg dus weer naar buiten is gelekt. Ja, ook aan een vriendin dus. En daar heeft hij het dagboek van gekregen. En die heeft alleen mondeling gezegd van hij. Uh, hij zegt dat hij daar toestemming van heeft gekregen. Van die vriendin, maar niet direct van, uh, van de moeder van, van uh, Marianne. Nee. En dat heeft hij natuurlijk wel nodig om iets te publiceren. Ja, want dat uh, ligt natuurlijk ook uiteindelijk wel erg gevoelig, zo'n dagboek. Wat, wat voor redenen uh, uh, voert Wim dankbaar dan aan om uh, uh, um, um het wel te mogen publiceren? Ja, dat is wat ik, dat ik ze net ook al zei. Hij, hij is van mening dat, dat de echte dader uh, nog nooit is gepakt. Hij, hij, zegt, uh, nee, hij, hij zegt dat dat een van complot is van justitie. Dat, nee, dat, dat, uh, dat, dat Jasper Heijs niet de echte dader is. En dat er uh, een dat, dat, dat asielzoeker uh, achter zit. Dat zo mm heel -hmm. uh, nou, ja, veel complotdenkers uh, denken. Ja, ja jij, jij zegt ook meteen, want je hebt het natuurlijk ook jarenlang gevolgd. Jij zegt meteen nee, dat, is, dat is eigenlijk gewoon het werk van complotdenkers. Nou, ik, ik weet niet, ja, ik, ik kan het natuurlijk niet uh, <laughs> op uw zekerheid zeggen, maar nou ja, er is een DNA-mens geweest uh, met, uh -huh. met, met uh, Jasper S, met een sperm op het lichaam van, van uh, Marianne. Alle, alle bewijzen uh, gaan eigenlijk richting Jasper S, uh -huh. maar uh, deze man blijft volhouden uh, dat, dat, uh, dat dat niet waar is. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat wil hij dus bewijzen door middel van een dagboek te publiceren. Uh -huh. waar, waar is moeder Vaatscha zo bang voor? Nou ja, haar advocaat heeft het ook gezegd vorige week tijdens de zitting... Dat, nou ja, dat, dat een dagboek geeft natuurlijk kijk in, in de diepste gevoelens van, van iemand... in een periode dat ze ja, ja. Uh, vol, volop wan, met, met wanhoop zat en op zoek was naar die daden. En ja, dat, ze zegt, dat geeft geen reëel beeld van wat ik, van wat ik nu denk. Want zij, zij staat gewoon nu achter dat Jaspers de moordenaar is. Ja. Dat was in die tijd, ja, was er gewoon nog heel erg... leefde tussen hoop en vrees, dus dacht ze van ja hadden ze nog allemaal gedachten die alle kanten op gingen. Dus ja, dat, dat is helemaal niet een bewijs... voor dat het een andere uh, uh, uh, moordenaar, moordenaar is volgens haar. Nee, dat is wat ze op dat moment dacht uh, in een hele andere situ situatie. Uh, nu is ze inmiddels vo volledig bijgedraaid... en uh, kan ze er eigenlijk schijnbaar niks meer aan doen. Uh, maar vandaag dus wel dat proces om toch die publicatie tegen te gaan houden. Uh, uh, ja. uh, maakt de moeder van Marianne Vaatstra daarin een goede kans? Nou vandaag is de uitspraak zeg maar van vorige week is er al een zitting geweest mm -hmm. en nu vandaag komt er een uh, zeg maar een uitspraak van de rechtbank van uh, wat uh, wat een beslissing daarin is, of het mag gepubliceerd worden of niet. Het Is dus natuurlijk wel, uh, ik weet niet, of, of die uitspraak echt uh, zin heeft van uh, de de, of de, de, de dag, dagboeken zijn online al op heel, heel veel websites te vinden om te downloaden. Dus Het gaat nu echt om, om de boekvorm. En, uh, nou ja, dat wilden ze nu niet tegenhouden. En als gelijk krijgen, denk ik wel dat het op straf van een dwangsom zal zijn. Uh, dat, er, uh, nou ja, dat, uh, dat het dus niet gepubliceerd mag worden. Maar het, het, het dagboek ligt dus eigenlijk al op straat. Um, is, er, is er dan een persoonlijke vete tegen, tegen deze uh, meneer dankbaar? Of, of, of hoe moet ik dat zien? Nou ja, zij willen gewoon op allerlei manieren voorkomen dat het gepubliceerd wordt. En ja, internet is natuurlijk <tiegelijk> tegenwoordig een beetje een vrij markt, wat dat betreft. Daar kun je heel moeilijk wat tegen doen, maar echt een boekvorm, zeg maar, ja dat ja dat, daar moet je dan tegen procederen. Dus dat ja, dus ze proberen het op allerlei manieren denk ik. En dit is één, één daarvan om het, om het tegen te houden. Ja, nou, vandaag dus uh, de uitspraak in, in deze zaak uh, rondom het dagboek van de moeder van Marianne, Ter uh, Marianne Terpstra, uh, Marianne Vaatstra natuurlijk, uh, Maaike Terpstra, zo heet haar moeder, uh, die, uh, ja, die eigenlijk wil tegenhouden dat haar dagboek uh, zomaar op straat uh, komt te liggen. Jaap Temming, journalist, dankjewel. Ja. Brengt de tijd alweer op 12 minuten over vijf. U luistert naar Radio 1 en ik weet niet, heeft u al op de deurmat gekeken? Ligt die er al? De ochtendkrant. Bij ons zijn ze inmiddels aangekomen. En wat er allemaal in staat, dat hoort u zometeen naar dit liedje. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains.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 Now Eerst had ze een hit met Royals en nu heeft ze ja, een waarschijnlijke hit met Team. Dit was Lorde. Lorden. Zo ja, spreek je daar. Het, het is geen Lord die ik vandaag geleerd. Nee, dat is die, uh, die Scandinavische metalband. Ja, volgens ik denk mij. Niet uh, dat we dat om kwart over vijf op radio 1, 1 moeten uitzenden. Nee, gelukkig niet. Het is nog vroeg, namelijk deze woensdagochtend. De kranten die zijn inmiddels wel weer onderweg. Wij hebben ze al op tafel liggen. En uh, uh, Leon Mastik, jij hebt ze al doorgenomen. Zeker. Goedemorgen. Oranje stapt af van traditie. Afgelopen twee toernooien kopt spits. In tegenstelling tot voorgaande toernooien in Polen en Zuid-Afrika. Open de Nederlandse selectie in Brazilië geen trapveldje. En in de Volkskrant. Retour-webshop. Fijn voor Kiala. Over de drukke dagen voor postbedrijven. De pakketten gaan niet alleen meer naar de klanten toe. Ook steeds meer pakjes gaan de andere kant op. En ook nog Koen. Die stierf voor een iPad, dat staat in de trouw. Dat is een verhaal over de slechte omstandigheden... in de eh, fabrieken van Apple in China. In de afgelopen maanden stierven daar al vijf mensen. jihad op ramkoers, kop de Volkskrant. Niet alleen felle islamcritici, zoals PVV-leider Wilders... worden in ons land bedreigd, maar ook moslims... die jihadreizen naar Syrië openlijk afkeuren. Twee gematigde imams hebben inmiddels aangifte gedaan... van ernstige bedreigingen. Er is volgens die imams een gevaarlijke polarisatie aan de gang. In veel moskeeën is de sfeer grimmig. Een debat over islam en democratie en de strijd in Syrië... kunnen nauwelijks meer zonder beveiliging worden georganiseerd. Bij een debat in het partycentrum Noord in Amsterdam... liepen afgelopen vrijdag nog zowel beveiligers als agenten in burger rond. Nederland kan zich misschien wel opmaken voor de komst van de persoon van het jaar. In Trouw Vandaag het bericht dat Paus Franciscus zeer geïnteresseerd is... om naar Nederland te komen, dat schrijft Bisschop Punt... van Haarlem-Amsterdam aan de gelovigen van zijn bisdom. In september besprak de Bisschop met Franciscus over een bezoek. In januari moeten de plannen verder uitgewerkt worden zodat Amsterdam in 2014 de paus eventueel kan verwelkomen. De laatste paus die Nederland bezocht was Johannes Paulus II in 1985. Er was toen veel kritiek op zijn komst, er waren zelfs demonstraties. Over de komst van paus Franciscus zijn de geluiden iets positiever... omdat hij wat communicatiever is dan uh, paus Johannes Paulus. De vereniging van kritisch katholieken vraagt zich wel af... in hoeverre de opvattingen van de verschillende pauzen nu verschillen. Het is wat genuanceerder, zegt uh, voorzitter Henk Baars. Enthousiast over de eventuele komst is de vereniging niet echt. Dankjewel, Leon Mastik. Dat en meer leest u uh, deze ochtend alweer in de kranten. Hoe wordt een politieagent begeleid op het moment... dat deze arbeidsongeschikt wordt verklaard? Nou ja, uh, het bleek gisteren uit een rechtszaak van het, uh, tegen het OM dat het uh, waarschijnlijk niet goed genoeg is. Nee, medewerkers van de afdeling Defensie kunnen op elk moment aanspraak maken op de ereschuldregeling, Zowel voor lichamelijk als fysiek letsel. Maar bij de politie zit dat anders. Rick Franks, oprichter van de stichting Hulp voor Hulpverleners, zit dit hele uur bij ons in de studio. Goedemorgen nogmaals. Uh, ja, jij was aanwezig bij die rechtszaak uh, in Den Bosch. Waar ging het precies over? Um, nou, die rechtszaak die ging over uh, ja, ongelijkheid op het gebied van uh, ja, uh, een beroepsziekte. He, je hebt daar bepaalde artikelen voor als iemand lijdt aan een beroepsziekte. En daar zit uh, rechtsongelijkheid in. En heel kort gezegd uh, wil dat zeggen dat uh, als, als je samen op een auto zit en jij raakt je been kwijt en ik raak daar psychisch door gewond dan kom jij voor het hekje en dan zeg maar... joh, je bent 100% arbeidsongeschikt en misschien 40% invaliditeit. Uh, wij gaan voor jou die 100% arbeidsongeschiktheid omzetten in een goede regeling... zodat jij gewoon de rest van je leven gewoon nog kunt functioneren en gewoon nog kunt leven. Mm -hmm. Jij gaat naar buiten en ik kom naar binnen. Ik ben ook 100% arbeidsongeschikt omdat ik leef met chronische PTSS. Hè, in deze casus doordat ik werkzaam ben op de meldkamer. Een ondergeschoven kindje vind ik overigens. En dan zegt een rechter of wie daarover gaat... joh, meneer, u heeft uh, 20% invaliditeit en ja. u bent 100% arbeidsongeschikt. Maar aangezien de regeling niet voorziet in het feit uh, van beroepsziektes... kunt u alleen aanspraak maken op die 20% invaliditeit. Ja. En dat is dus wat in dit geval Hans de Mul uh, gebeurde. Uh, Ex-centralisten op een meldkamer, uh, psychisch letsel uh, liep hij op. Uh, voor deze mensen is dus eigenlijk nauwelijks opvang of subsidie. Opvang en subsidie is er eigenlijk niet. Wij krijgen subsidie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie om lotgenotendagen te creëren. En deze man die, die procedeert al enige tijd, is al 13 jaar ziek en heeft zijn kerntrauma opgelopen als meldkamercentralist bij de Enschede ramp. Nou, en ik hoef je, denk ik, niet te vertellen hoe het is om uh, op een meldkamer te zitten en het eerste telefoontje te krijgen over het feit wat daar gebeurd is. Nee, nee, nee. Je zegt, er is dus wel een budget, wordt een budget vrijgemaakt uh, om, om bepaalde dagen te organiseren. Wat houden dat soort dagen dan in? Nou, het moet helder zijn, de Stichting Hulp voor Hulpverleners is geen vakbond. Maar wij zijn wel een stichting waar hulpverleners zich melden met psychosociale problematiek ja. of die lichamelijk gewond zijn. En die mensen die uh, hebben. Uh, behoefte om te praten met ervaringsdeskundigen lotgenoten En uh, de minister van Veiligheid en Justitie heeft ons uh, die gelegenheid gegeven om die dagen te organiseren. Dus wij organiseren viermaal per jaar een, uh, een lotgenotenbijeenkomst of ervaringsdeskundige bijeenkomst voor partners. Kinderen van, hè, want die kunnen ook uh, mm -hmm. meegesleept worden in de problematiek van hun ouders. Om te zorgen dat ze met elkaar in gesprek gaan en te kunnen leren van hun problemen of de valkuilen waar ze uh, mee te maken hebben. Dat is één. Maar daarnaast proberen we ook met verschillende leuke bedrijven in Nederland, uh, hulpverleners die dus op een, op, op een ja, het Klinkt heel crew, maar op een dood spoor komen. Mm -hmm. uh, om die een nieuwe carrière te geven. En uh, wat je vaak ziet is dat deze mensen de aansluiting op de arbeidsmarkt missen. Niet omdat de werkgever zegt we willen niet wat voor je betekenen. Maar het werk uh, gaat gewoon niet meer. ja En met een overheidsdiploma, met alle respect, is het gewoon heel moeilijk om binnen het uh, ja, MKB een baan te gaan vinden. En daar proberen wij uh, in te bemiddelen. Ja. Uh, zorgt Den Haag voor een oplossing? Zoals ik gisteren heb gehoord, bijvoorbeeld op de rechtbank heeft de politie dus gezegd dat ze vinden dat de regeling die er nu ligt voor agenten met PTSS eh, niet de regeling zou moeten zijn eh, à la Defensie. En eh, ja, die hebben dus ook wel aangespoord op het feit dat er een nieuwe regeling moet komen voor deze mensen. Want het kan toch niet zo zijn dat er nog steeds mensen zijn die van 620 euro in de maand leven en al 13 jaar strijden voor een beetje erkenning. Maar dat, dat is dus lijkt mij baanbrekend voor jou, voor jou ook voor jouw stichting. Uh, wij, ja, wij proberen inderdaad uh, baanbrekend te zijn. Nee, maar ik bedoel zo dat, dat er eigenlijk nu wordt gesteld dat die regeling op dit moment dus niet helemaal, uh, helemaal, helemaal goed is. Klopt. En, en dat er iets moet veranderen. Er moet dus iets veranderen. Uh, kan dat op korte termijn? Ik zie dat niet op korte termijn gebeuren, maar ik zie wel veel verschuiving en ik zie veel uh, initiatief vanuit de politie en vanuit de ministeries, maar ook vanuit de vakbonden om, uh, om dit op de kaart te zetten. Alleen ja, laten we heel eerlijk zijn, de mensen waar het nu om gaat, die leven in het nu en die leven niet in, het, uh, in de toekomst en die verwachten nu een oplossing en daar werken wij achter de schermen heel hard aan. Nou, Op korte termijn uh, verwacht uh, Rick Franks, onze studio dus eigenlijk, uh, eigenlijk nog vrij weinig, maar de hoop bestaat dat er op de, op de lange termijn in ieder geval snel wordt ingegrepen. Absoluut. Uh, zo meteen gaan we met je doorpraten Rick en dan uh, zullen we het vooral hebben over het uh, lik-op-stuk-beleid uh, op 31 december aanstaande. Oekraïne en Rusland dan, die tekenen gisteren een reeks handelsovereenkomsten en zo lijkt de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie nog verder weg. Ja, Nederland is een handelsland en uiteraard zijn er Nederlandse ondernemers actief in Oekraïne. Frans Lafoy, die is voorzitter van het Nederlands-Oekraïense Centrum voor Handelsbevordering en mede-aandeelhouder van een Oekraïns koffieproducent. Uh, meneer Lafoy, goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Ja, hoe volgt u als ondernemer de ontwikkelingen in Oekraïne? Um, toch vrij uh, nauwgezet, omdat het uh, afhangende van het bedrijf waar je in participeert uh, te maken hebt met uh, de eventuele consequenties van wat zich daar nu afspeelt. Zo ook wat ons betreft, uh, omdat voor ons de export naar Rusland niet onbelangrijk is. Want uh, dat, dat maakt dan een, gewoon een, een groot gedeelte uit van, uh, van die koffieproducent. Dat maakt in ieder geval uh, een uh, belangrijk deel uit. Uh, en het uh, dicht uh, houden of dicht doen van de grenzen heeft uh, uiteraard invloed op ons uh, productieproces. Ja, nou bent u niet alleen uh, ondernemer, maar u bent ook voorzitter van het Nederlands-Oekraïnse Centrum voor Handelsbevordering. Um, wat voor effect heeft dit uh, uh, negatieve nieuws eigenlijk, wat we steeds uh, horen, op de, op de buitenlandse handel in Oekraïne? Um, of het allemaal negatief is, dat weet ik niet. Ik denk wat de meeste ondernemers willen... dat ze zo snel mogelijk toch uh, weer een stabiel Oekraïne willen. En op dit ogenblik met het heen en weer slingeren tussen... Uh, gaan ze linksaf of rechtsaf... Uh, geeft onrust, ook op uh, valutair uh, gebied. Mm -hmm. En ik denk dat de meeste ondernemers... Uh, voelen dat ze gebaat zouden zijn als je puur naar het ondernemen kijkt... naar een uh, stabielere situatie dan er nu is. Ja, en wat voor situatie zou dat volgens u moeten zijn? Uh, dat is in ieder geval een situatie waarbij een aantal dingen gestabiliseerd worden. Onder meer uh, ja, de valuta uh, van de Oekraïne uh, zou gebaat zijn bij uh, meer vooruitzichten... dat de tekorten gefinancierd kunnen worden... zodat die koers van de Griefna, de Oekraïnse valuta... Uh, stabiel blijft. Ja. Uh, uh, veel onrust nu dus. Uh, wat wat betekent dat op dit moment concreet? Wat voor verliezen hebben we erover bijvoorbeeld? Um, als we het hebben over uh, de valuta... Van, uh, uh, waar we net over spraken... Uh -huh. dan uh, zijn er ogenblikken dat het heel moeilijk is... om uh, dollars te kopen. En dat uh, heeft voor een ondernemer die importeert... Uh, vanuit het uh, buitenland en betaalt in Grievenaars... Uh, is dat, maakt het dan het importeren van uh, zijn noodzakelijke grondstoffen uh, een stuk moeilijker en duurder? Uh, uh, dus, dus het wordt in ieder geval allemaal een, een hoop lastiger op... en duurder op, ook op dit moment, ondernemen in Oekraïne. Uh, um, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om... Uh, uh, uh, trekt Oekraïne verder naar Rusland toe... of uh, komt er toch weer een toenadering naar de Europese Unie? Hè? Er zitten de regering en de oppositie... zijn het daar in ieder geval uh, roerend over oneens. Uh, uh, wat zou het beste zijn voor het land? Misschien um, is het Termijn: uh, het uh, snelle reageren en misschien wel sneller reageren van uh, Rusland. Een, een voordeel als het gaat over uh, economische stabiliteit of dat op langere termijn ook uh, voordelen voor de Oekraïne geeft om zich meer uh, aan te sluiten bij Rusland. Uh, daar wordt uiteraard uh, zeer verschillend over gedacht. Ja. En met ons bedrijf zitten we in het westen van de Oekraïne. En daar is de sympathie voor het westen uh, bijzonder groot. En uh, kijkt men toch arve zogen naar de deal die op dit ogenblik. Uh, uh, ...in de maak is tussen uh, Oekraïne en Rusland. Ja, want Rusland die gooit bij wijze van spreken een aantal snoepjes toe. Uh, de prijs voor de levering van aardgas uh, wordt, uh, wordt verlaagd aan Oekraïne. Uh, er komt een, een, uh, uh, uh, een soort van lening met de aankoop van obligaties... Uh, ...van bijna 11 miljard dollar. Uh, de Europees gezinde uh, Oekraïnse ondernemers, ho ho hoe kijken die daartegen aan? Ja, ik denk dat het ook in de Oekraïne is... Uh... Eerst, dat is en dan die moraal. Althans, zo zou je dat kunnen zien. En ik denk dat een deel van de bevolking denkt... Uh, ons uh, meer uh, naar Rusland toe buigen. Dat is op korte termijn uh, behoud van uh, mijn baan... en voor mij betere economische ontwikkelingen. Mm. Ik denk dat vooral in het westen van de Oekraïne... er heel veel mensen zijn die zeggen... we moeten de korte termijn uh, vergeten. Althans... Uh, voorrang geven aan de gevoelens die we hebben dat een aansluiting bij het Westen op de langere termijn uh, meer te bieden heeft. En dat is het bagaat waar de Oekraïne al enige tijd in zit. Uh, u zit op dit moment in Nederland. Uh, wanneer gaat u weer naar de Oekraïne? Uh, ik ben daar donderdag weer. U bent daar donderdag weer uh, met de, de onrusten van de laatste tijd uh, in uw achterhoofd. Gaat u er ook op een andere manier naartoe? Um, nou ja, wat mij betreft, ik uh, ben in het westen dan van de Oekraïne in uh, Lviv. Um, en daar is de situatie uh, behoorlijk uh, in die zin onder controle... dat uh, ik daarheen uh, ga met een uh, gerust uh, geweten en uh, zonder dat ik daar problemen verwacht. Nou, volgens mij een hele duidelijke samenvatting. Op korte termijn toenadering met Rusland goed voor de uh, economische stabiliteit. Op langere termijn meer aanknopingspunten bij een aansluiting uh, op het westen. Duidelijk verhaal, dank u wel, Frans Lavon. Hij is voorzitter van het Nederlands-Oekraïense Centrum voor Handelsbevorderingen. Goedemorgen. Dankjewel voor de mooie intro. de like legend of de phoenix. Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning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 Funk en Get Lucky brekt de tijd alweer op twee minuten over half zes. Het Nieuwsminuutje. Leo Mastic, goedemorgen. Goedemorgen heren. Bij een schietpartij in het Amerikaanse Reno in Nevada zijn twee mensen om het leven gekomen. De schutter kwam een ziekenhuis binnengelopen en schoot in het wild om zich heen. Daarbij raakte één persoon dodelijk gewond. Of raakte, was, was, is één persoon overleden. Daarna pleegde hij zelfmoord. Er vielen ook nog twee gewonden. Een bijzonder gulle gift in Canada. Tom Christ won in mei liefst 40 miljoen dollar. En hij heeft het allemaal weggegeven aan een goed doel. Chris probeerde zijn daad geheim te houden. Maar de Canadese Lotto eist dat winnaars bekend worden. De gelukkige winnaar vindt dat hij zelf genoeg geld heeft om voor zichzelf en zijn kinderen te zorgen. Twee jaar terug overleed zijn vrouw aan de gevolgen van kanker. Hij ziet zijn gif dan ook als een mooie manier om haar te herdenken. En na de verkiezing van het woord van het jaar staat er vandaag meer taal op het programma. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal, dit jaar geschreven door Kees van Koten. Hij voegt dit jaar een extra spelregel toe aan de wedstrijd. Er moet niet alleen correct gespeld worden, deelnemers moeten ook verhaspelingen en taalfouten herkennen en onderstrepen.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 Dankjewel Stijn van Antwerpen voor het weer. En dankjewel Leon Mastik voor de nieuwsupdates van deze dag. Uh, ja, net als vorig jaar zal justitie ook dit jaar weer hogere straffen eisen... voor overtredingen tijdens de jaarwisseling. Uh, daarbij krijgen verstoorders van de feestvreugde zo snel mogelijk een boete- of taakstraf opgelegd. De straffeis zal net als vorig jaar 75% hoger uitvallen dan normaal gesproken. Bij geweld tegen hulpdiensten wordt de strafwijs zelfs met 200% verhoogd. Bij ons in de studio Rick Franks van Stichting Hulp voor Hulpverleners. Uh, Rick. Elk jaar worden de strafeisen steeds meer verhoogd bij geweld tegen hulpdiensten. Is dat een goede zaak? Ik denk dat dat zeker kan bijdragen aan de problematiek. Maar het is natuurlijk niet de eerste keer dat men dit roept. En uh, we hebben net de cijfers gezien in gisteren van minister Plasterk. Die praat over dat het uh, gestabiliseerd is. Maar in de veiligheidssector blijft het alleen maar groeien. Nou, wat voor cijfers hebben we het dan precies over? Uh, het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie heeft onderzoek gedaan naar uh, agressie en geweld. En je ziet inderdaad dat in sommige sectoren het gestabiliseerd is. Maar in de veiligheidssector, bijvoorbeeld uh, justitie, uh, politie brandweer, maar ook gehandicaptenzorg... zie je gewoon toch wel dat het stijgt. En als we het dan concreet maken... we proberen een voorbeeld uit te lichten... Uh, uh, uh, wat voor dingen hebben we het dan over? Mensen in de gehandicaptenzorg... die, uh, die te maken hebben met een patiënt... die uh, medisch toch agressief is. En dat de dames of heren daar toch wat moeite mee hebben... en hier en daar een klap opvangen, dat gebeurt. Maar ook uh, uh, ambulanceverpleegkundigen... Die, die klappen krijgen achter in de, in de ambulance. gebeurt natuurlijk niet dagelijks, maar, maar het gebeurt wel. Ja. Ja. Ja, waar, waar, waarom, kan, jij, kan jij je vinger erop leggen waarom er een, een, ja, een, een verhoging aan geweld tegen hulpdiensten maar met het jaar ontstaat? Waar, waar ligt dat aan? Ik denk dat het een stukje onwetendheid is binnen de Nederlandse bevolking over het vak als hulpverlener. Kijk naar de arena, hè, dat is daar een heel goed voorbeeld van. Iemand valt in de gracht en iedereen verwacht dat daar met 10 seconden, 20 seconden een ambulance ter plaatse staat... Ja. Dat duurt dan even door allemaal omstandigheden. Hè? De ambulance moet naar binnen gereden worden, et cetera, et cetera. En je ziet dan mensen in paniek raken en je ziet ze dan ook reageren op het feit dat ja, daar ligt iemand, waarom doen jullie niks? Mm -hmm. Nou, dat is een stukje frustratie. En nou, ik moet toch zeggen dat er een aantal mensen in Nederland toch uh, frustratie ombuigen in, uh, in, in of bedreigingen of agressie en geweld. Zijn we, zijn we als Nederlanders soms ook te kortzichtig? Dat denk ik wel. Ja. Hoe, hoe komt dat? Ja, ik denk dat de laatste jaren in de maatschappij de, de tolerantie en de acceptatie van dingen van elkaar gewoon heel laag is. Hè? Kleine voorbeelden, als jij op de snelweg links blijft rijden en je rijdt 120 en je mag daar 120 of je rijdt 130 om in te halen. En je ziet een hele grote auto in je achteruitrijspiegel met, met, met, met lichte knipperen. Dan, dan zie je al heel vaak dat mensen geïrriteerd reageren. En uh, of dat nou door de maatschappij komt, uh, daar kan ik geen uitspraak over doen. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Nee. Maar ik merk het wel op straat. En ik, ik weet niet of jullie dat ook merken. Maar uh, ja, we accepteren gewoon niet zo heel veel van elkaar. Nou ja, ik was toevallig zelf ook in de arena. En ik schrok een beetje van, uh, van, van, van al, die, al, die, al die mensen die inderdaad zo tekeer gingen tegen, tegen, tegen de hulpdiensten. Um, als, ik het, als ik het even terugpak op dat lik op stuk beleid uh, rondom oud en nieuw... Um, dan kunnen we dus gewoon concluderen dat uh, zo'n strafwijs dat dat niet per se een directe oplossing is. Het verhogen van die, van die strafwijs niet per se een directe oplossing is om, om zulke problemen te verhelpen. Nee, want de, de meldingen die wij krijgen is daar wel steun voor. Hè? En ervaart men dat ook als rugdekking. Maar dat is niet alleen het probleem, want met straffen los je het niet alleen op. Ik denk ook dat we aan de voorkant eens moeten gaan investeren in het feit dat Educatie? dit gebeurt. Ja, precies. Educatie, ja. En, en, en waar, waar begint dat dan? Begint dat bij scholen? Is dat, moet je dat ook onder volwassenen doen? Moet je dat door middel van, van, van reclamespotjes doen? Uh, hoe, hoe zie jij dat voor je? Nou, wij zijn dan bezig met een project dat heet Help de Hulpverlener. En dat is eigenlijk maatschappij breed. We zijn zelfs bezig met de eredivisieclubs om, uh, om daarbij te gaan uh, aansluiten. En om mensen bewust te maken van het feit wat het vak als hulpverlener nu is. Maar mensen ook in de rol te plaatsen van een hulpverlener. En mm -hmm. wat doet het nu met je als je zeg maar, lastig gevallen wordt tijdens, het, een, tijdens een hulpverlening? Ja. Mensen confronteren met het gedrag van anderen. Ja, ja. Rick Franks, blijf vooral zitten. Zometeen praten we met je verder. En dan gaat het vooral over de algemene erkenning van hulpverleners binnen de maatschappij. Ja. Um, dan naar een onderwerp wat Rick trouwens ook al aan stipte: gehandicapte zorg. Ruim 20.000 banen in die zorg verdwijnen als de plannen van het huidige kabinet doorgaan. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over, de arbeid, uh, over het arbeidsmarktbeleid in de zorgsector. Voor vakbond FNV Advocabo Reden genoeg om een brandbrief op te stellen. En uh, Gijsbert Borja van uh, FNV Advocabo die biedt deze vandaag aan in Den Haag. Uh, meneer Borja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, wat is de belangrijkste boodschap in die brief? Uh, de belangrijkste boodschap is... Uh, behoud van goede zorg... voor een hele kwetsbare groep cliënten. En uh, de tweede belangrijke boodschap is dat wij... Ja, ons verweren tegen massa ontslagen in de gehandicaptenzorg. Ja, want uh, we lieten het net al weten... 20.000 banen die, die moeten gaan verdwijnen... als de plannen van het huidige kabinet doorgaan. Ja. Uh, is dat onbespreekbaar? Uh, 20.000 banen die verdwijnen is voor ons onbespreekbaar... omdat daarmee uh, die goede... Laten we, laten we dingen ook even kwantificeren uh, eerst. Uh, we hebben het over 20.000 banen uh, in de Nederlandse gehandicaptenzorg uh, in dit geval dan. Uh, over, over hoeveel banen gaat het, gaat het eigenlijk in totaal? Is, is dit veel of is dit weinig relatief gezien? Dit, dit, dit is enorm veel. In uh, de gehandicaptenzorg werken op dit moment zo rond 170.000 mensen. Ah. Uh, dat is veel, en 20.000 daarop. Ja, dat is toch, uh, toch meteen 12% van de medewerkers die dan uh, weggaan. Ja, um, ja. Uh, uh, ja, is die brandbrief die u vandaag aanbiedt ook, ook indirect een bevet van onvermogen voor de Nederlandse politiek? Uh, wij zijn van mening, advocaten is van mening dat uh, de, de politiek uh, heel onverstandig van bovenaf die bezuiniging oplegt. Uh, laten we daar heel duidelijk in zijn. Ik sprak gisteren nog een, een grote groep kaderleden uit de gehandicapte zorg die, die vanuit het hele land naar ons toe kwamen om hierover te praten. En die zeggen zelf: natuurlijk kan die zorg efficiënt zijn. En wij gaan niet zeggen dat dat niet voor hun geld zou kunnen. Wij zien mogelijkheden om die zorg efficiënt in te richten. Uh, maar wat nu het kabinet doet, is met een grote bel uh, ja, op, op, op, op die zorg inhakken. Zonder goed te luisteren naar wat mensen zelf aangeven. Ja, en laat Den Haag dan dus de gehandicapte ne Nederlander in de kou staan? Zeker. En, en waar wij ons ontzettend veel zorgen voor maken, is dat dat ook heel erg buiten beeld gaat raken straks. En, een, eigenlijk zegt de politiek. Ja, maar duidelijk is, overal moeten bezuinigd worden, dus ook in die Precies. gehandicaptenzorg. Uh, waar moet het kabinet zich dan wel op richten? Uh, waar het kabinet zich op moet richten, is op efficiënte zorg. En waar het kabinet uh, zich ook op kan richten, is uh, nou ja, verspilling aanpakken in die zorg. Maar hoe, ja, hoe doe je dat concreet? Want uh, efficiënter werken, dat, dat doe je toch onder meer door uh, veel mensen de laan uit te sturen... Het natuurlijk wel overeind dat, uh, dat u zegt... Ja, als, uh, als we die banen niet weg gaan doen, want dat willen we niet... dan moet er meer efficiëntie komen. Volgens mij is dat wel een discussie die in de zorg al zeker twintig jaar aan de gang is. Wat is er nu anders? Wat er nu anders is, is dat de noodzaak... Uh, ook aan de kant van de medewerkers in de zorg heel sterk gezien wordt. Dus wij onderschrijven wel dat er iets in de zorg moet gebeuren. En natuurlijk zien we ook de enorme toename in zorgkosten... Mm -hmm. uh, Okay. Bodja, bestuurder bij FNV Afvarkabo. Uh, veel succes vandaag in Den Haag en uh, dank u wel. Oei. de titel en de artiest heet Duffy brengt de tijd op. 13,5 minuut voor zes dit is Omroep BNL op Radio 1 uh, Ruim een derde van alle werknemers met een publieke functie heeft last van geweld, zo blijkt uit onderzoek van de overheid. Zo heeft 60% van de politiemedewerkers wel eens te maken met agressie en bij de geestelijke gezondheidszorg ligt dat getal zelfs op 70%. Ja, de overheid doet hier niet veel aan behalve het verhogen van de geldboetes. Uh, zo zijn de kosten bij een overtreding met betrekking tot geweld bij tegenhulpverleners dit jaar nog eens met 200% verhoogd. Uh, nog steeds bij ons in de studio zit Rick Franks, uh, oprichter en bedenker van Stichting Hulp voor Hulpverleners. Uh, Rick, aan wat voor soort incidenten uh, moet ik denken bij geweld binnen de gezondheidssector? Uh, dat, dat, dat kan zijn de intimidatie, maar um, bijvoorbeeld de spoedeisende hulp. He, daar, daar ben je aan het wachten met je, met je kind of, of, he, of partner en het hm. duurt allemaal zo lang. Ja, En die, dat, dat kind zit nog steeds met die hand in die ketel vast. Precies. Klassieke, ja, voorbeeld. klassieke en, voorbeeld. En dan zit je maar en het duurt maar en het, en het wordt laat. En het kind moet eigenlijk op bed. Maar die ketel zit nog steeds in de hand en er gebeurt niks. En dan gaat er bij mensen een knop om. Wat gebeurt er dan? Ja, kijk, uh, van dichtbij maak ik dat mee. Want mijn partner werkt op de spoedhuisende hulp. Maar dan gaat die deur open en dan, dan, dan hoor je... Jansen! Nou... En op dat moment dan, dan schiet dat soms bij mensen in de verkeerde gehad, Omdat ze dan al, al 2,5 uur aan het wachten zijn. Maar wat mensen wel eens vergeten is dat achter die deur... daar komen ambulances binnen, daar komen trauma's binnen. Ja, en als er nou twee trauma's binnenkomen... dan is het heel spijtig voor de mensen in de wachtkamer. Maar als iemand een hartstilstand heeft... ja, dan moet die wel acute zorg uh, krijgen. Nou, en, en dat kan tijd kosten. En, en mensen weten dat vaak niet. En dat zijn dus dingen waar wij als stichting... graag bewustwording voor willen creëren. Om mensen ook duidelijk te maken van... joh, je wacht natuurlijk niet voor de lol... Maar ja, daar is waarschijnlijk iets gaande en daarom moet u langer wachten. Ja. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, die heeft onlangs gezegd dat werkgevers nu nog beter hun best moeten doen om het personeel uh, beter te beschermen en beter te begeleiden. Uh, heb jij uh, enig inzicht hoe hij dat wil gaan doen? Nou, dat is het programma Veilig Publieke Taak en die heeft acht, uh, acht kernregels. En daar zijn onder andere regels in stel, normen en waarden. Hè. Uh, waar ligt de grens? Uh, en ja, dat zijn allemaal verschillende dingen op het gebied van uh, agressie en geweld. Zo moet bijvoorbeeld een ondernemingsraad samen met de raad van bestuur het opnemen in een beleidstuk. Hè, het protocol om, om te gaan met agressie en geweld. En dat zijn allemaal punten die uh, minister Plasterk in het programma Veilig publieke taken uh, ja, uh, naar de werkgevers toe. Uh, maar een, be een beleidstuk, dat, is af en toe, dat klinkt als een, als een vaag begrip voor heel veel mensen. Uh, ja, ja iets, iets op papier zetten en dan maar hopen dat er wat mee gebeurt. Uh, uh, wat, vind, jij, vind jij dat concreet genoeg? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het programma Veilig Publieke taken en het expertisecentrum Veilig Publieke taken echt heel erg inzet op uh, man tot man contact of vrouw tot vrouw. Dat maakt niet uit, maar gewoon individueel contact met ziekenhuizen en zorginstellingen en mensen met de Veilig Publieke taken om die regels ook te handhaven. Dus ik, ik kan daar niet over zeggen dat daar niet op geïnvesteerd wordt. En ik zie daar ook resultaat in en dat zie je ook in het onderzoek. Ja, overal moet bezuinigd worden. Is hier wel budget voor? De Tweede Kamer heeft uh, dit programma uh, gewoon kamerbreed gesteund, dus daar is budget voor. Ja, Vraag ik me wel af, uh, uh, daar komt natuurlijk budget voor... maar het moet er ook weer ergens af natuurlijk. Uh, uh, uh, is het dan niet zo dat je uiteindelijk in, in een cirkel komt... dat we misschien wel bezig zijn met het zorgen voor hulpverleners... en bezig zijn met voorlichting... maar dat we aan de, aan de andere kant de politieagenten... er nog vijf minuten langer uh, over doen om, om op een steekpartij af te komen... en, en we daardoor met z'n allen uiteindelijk weer denken... jongens, we gaan het toch heen met de hulpverlening? Is dat niet een risico? Nou, daar heb ik eigenlijk niet echt zicht op. Hè. Dat is iets wat ook de vakbonden zouden moeten zeggen. Mm -hmm. Maar waar ik me wel zorgen op maak... is een beetje dat maatschappelijke uh, verhaal. De waardering vanuit de overheid en uh, de werkgevers. Want laten we heel eerlijk zijn... onze hulpverleners die zetten we voor het lint. En ja, voor het lint kan nou eenmaal iets gebeuren. En uh, ja, weet je... Um in sommige gebieden is het dus ook bekend dat ja, daar is niet heel veel inzet en daar zou je heel veel alleen moeten doen. Of, of moet je lang wachten totdat je backup krijgt? Ja, het is uh, uh, alweer half december geweest. Dit is alweer onze laatste normale woensdagochtend-uitzending voor 2013. De jaarwisseling komt eraan. Spannende tijd altijd voor hulpverleners. Voor hulpverleners is het echt de mooiste tijd om te werken met oud en nieuw. Uh, heel veel interactie, heel veel leuke dingen. Maar er kan ook een hoop misgaan. Er kan ook een hoop misgaan. Ik bedoel, de laatste drie jaar leert me ons dat agressie en geweld natuurlijk op die avond, of op oud en nieuw, de jaarwisseling extreem is. Uh, en dat wordt ook al sp spannend ervaren. En da daar bedoel ik ook mee de rugdekking. Het, het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, hulpverleners uh, te maken krijgen met wat voor agressie en geweld ook. En, en daar wil ik wel even ophaken bij uh, meneer Bouwman. Die uh, bij uh, een programma van uh, mevrouw Jinek zei. Van joh, uh, als je aan hulpverleners zit, dan kom ik je ophalen. Waar het ook is. Want je blijft ten alle tijde met je handen af van onze hulpverleners. En dat zou ook de strekking moeten zijn uh, eigenlijk het hele jaar door. Je blijft gewoon met je handen van die hulpverleners af. En ook met Oud en Nieuw. Uh, tot slot, uh, wat is jouw target voor 2014 wat betreft hulp voor hulpverleners? Wij zijn bezig dus met het project Help de hulpverlener En we zijn bezig met een ander project. En, en dat heeft te maken met een meldpunt voor uh, hulpverleners in de breedste zin van het woord... Wie te maken heeft met agressie en geweld. En uh, daar schade van ondervindt... die zou dat kunnen melden bij de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Maar daar komt later meer nieuws over. Rick Franks, was het hele uur bij ons... in de studio uh, van Hulp voor Hulpverleners. Uh, bedankt voor je komst. En uh, nog een hele fijne woensdag. Dankjewel. Gisteravond was het in de Eerste Kamer een latertje, omdat er fel over impopulaire maatregelen werd gesproken. Vandaag zou het in de Tweede Kamer zomaar weer een heet debat kunnen worden. Ja, want vandaag bespreekt de Kamer onder andere het persoonsgebonden budget in de zorg. Daar staan namelijk grote hervormingen op de planning in de komende jaren. PVV-Kamerlid Fleur Agema krijgt van vriend- en vijand waardering voor de passie waarmee ze strijdt voor haar zorgonderwerpen. Dat zal ze vandaag ook weer gaan doen. En allereerst doet ze dat bij ons. Mevrouw Agema, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om maar even bij het begin te beginnen. Uh, welke hervormingen staan nu op de planning? Uh, de verzorgingshuizen gaan dicht. De thuiszorg wordt gehalveerd. Uh, de dagbesteding uh, gaat een kwart vanaf. En de inkomensregelingen gaan er ook aan. Ja, dat, dat zijn nogal wat hervormingen. Um, um, wat, uh, wat doet het kabinet nou volgens u uh, te verkeerd? Nou, we snijden heel bot in de, in de zorg. En... Um, wat ze niet doen is de organisatie van de zorg aanpakken. Dus over in 2017 zijn de verzorgingshuizen dicht... en is de thuiszorg gehalveerd. Maar uh, de megasalarissen, de wagenparken, de administratiecontoren op industrieterrein, die zijn er gewoon nog. Ja, dus, dus de efficiëntie die, die, uh, die zou een belangrijkere rol moeten spelen in plaats van met de bottenbijl uh, er doorheen. Ja, dat ook. Er zijn organisaties die nu binnen de ABZ zoveel goedkoper werken, zoals de thuiszorg, uh, de buurtzorg... Um, um, de Thomashuizen, het herberg hier. En als je nou anders gaat werken... met veel minder overheid... Met, met, met veel minder van die mensen met hele hoge gelarigen... dan kun je ook heel veel uit de zorg halen... zonder dat iemand zijn zorg afgepakt krijgt. En is dat dan marktwerking? Nee. Dus dat is allemaal uh, uh, nog publiek uh, gefinancierd uh, wat dat betreft. Uh, uh, ja... Uh, het kabinet is in ieder geval volgens u niet goed bezig. Uh, als u er één punt uit moet lichten waar ze echt plank misslaan, wat is het dan? Nou, dan is dat uh, het sluiten van de verzorgingshuizen. Het is uh, helemaal Want uh, Als je kijkt dat er honderdduizend mensen die niet meer thuis kunnen wonen... Uh, van wie vaststaat dat ze niet meer thuis kunnen wonen... Uh, straks gewoon maar thuis moeten blijven. Als je kijkt naar programma's als Geer en Goor... Uh, hoe kwetsbaar die oudere zorg nu al is dan is het uh, totaal onverantwoordelijk om, om de verzorgingshuizen te sluiten. Ja, maar is op, op de een of andere manier zijn, zijn die hervormingen toch nodig. Er gaat nu meer geld uit dan dat er, uh, dat er binnenkomt. Um, ja. dan, uh, wat, wat zou dan uw, uh, uw uitstekende oplossing zijn om die verzorgingshuizen dan toch in stand te houden? Nou, bijvoorbeeld um, um, als, je, als je met minder regels gaat werken... en gaat werken met kleinere, plattere organisaties... Uh, daarvoor hebben wij van het Centraal Planbureau uh, ook 1,3 miljard gekregen. Nou, en van die 1,3 miljard hoef je niet de verzorgingshuizen te sluiten, want dat is 600 miljoen. En dan hoef je ook niet de thuiszorg te halveren, wat ook bijna 600 miljoen is. Ja. Gaan we naar de PGB, want daar gaat ook nogal wat in veranderen. Gemeentes gaan ja. uh, straks een actieve rol spelen in de uitbetaling en de toekenning uh, van het PGB. Uh, u zegt ook op uw beurt, geen goed idee. Nee, um, we hadden een aantal jaren geleden... toen maken nog op haar bepunt zat... Um, dat veel meer mensen gebruik zouden maken van het PGB. En toen um, werden de tarieven, was het plan om de tarieven te verlagen... zo'n 25 in drie jaar. En dat hebben we toen willen veranderen... door de toegang te beperken tot mensen... die alleen de hele zware zorg nodig hebben. Daar is toen heel veel over te doen geweest, twee jaar geleden. Uh, met het Koendersakkoord werd dat dan ook zogenaamd teruggedraaid. Mm. Maar wat je nu ziet is dat de staatssecretaris alles doet. Dus en de toegang beperken, en de tariefkortingen. Dus mensen met een pgb worden van alle kanten gepakt. En ik sprak onlangs al een mevrouw uh, met een zwaar gehandicapt uh, kind. Uh, kind, doof is, blind is, autistisch is. Mm. Zwaar gehandicapt. Uh, 25% van het budget eraf. En ze heeft al een fulltime medewerker. Uh, moeten ontslaan. Dat betekent dat zo'n zo kind in wezen niets meer kan. Nee. En, uh, en, en straks uh, vastgebonden op bed ligt, met dank aan het kabinet. Ja, uh, uh, mevrouw Agema, ik uh, kan me voorstellen dat het uh, vandaag uh, uh, ondanks alles toch een beetje vechten tegen de bierkaai wordt uh, in de Kamer. Al was het alleen al omdat het zo'n compleet pakket uh, van maatregelen waar u het niet mee ja. eens bent uh, zijn. Uh, hoe, hoe denkt u uh, te kunnen opvallen in het debat? Nou ja, ik zal in ieder geval uh, de voorpagina's uh, van de Telegraaf van de afgelopen dagen meenemen. Ik vind het schandalig dat uh, uh, de minister-president zich laat afficheren uh, op de voorpagina zaterdag met zijn kerstgroet aan de thuiszorg. De VVD wil eigenlijk de hele thuiszorg afschaffen. Nu gaan ze de helft afschaffen, maar ze schrijven wel op, nee jullie zijn het medicijn tegen de eenzaamheid. Jullie zijn hartstikke hard nodig. Ik vind het echt vandalig als die mensen echt hartstikke hard nodig zijn. Dan gaat die bezuiniging van tafel. Een wrang in ieder geval in de mond van PVV-kamerlid Fleur Agema. Hartelijk dank en een, ondanks alles een fijne dag. Veel succes vandaag. Dank u wel. Het is, uh, uh, ja, het is het. drie minuten voor zes. Uh, woensdag 18 december is begonnen met nu al wakker van DNL. En dit is het nieuws van vandaag. Het kabinet kan opgelucht ademhalen. Het woonakkoord is gisteren aan het begin van de nacht alsnog door de Eerste Kamer gekomen. PvdA-senator Adrie Duivenstein werd uiteindelijk gepaaid met een extra evaluatie in de plannen van minister Blok. Politiek analist Lise Witteman legt uit dat die evaluatie niet zo heel veel om het lijf heeft. Alvast echt blijkt dat uw bezwaren en.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 Vandaag staat publicist Wim dankbaar voor de rechter in Haarlem. Hij wil het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra openbaar maken... omdat hij gelooft in de onschuld van Jasper S. Volgens de Friese journalist Jaap Temming is er geen reden om aan te nemen... dat het bewijs tegen S niet klopt. Nou ja, er is een DNA-mens geweest uh, met uh, Jasper S. Met een sperm op het lichaam van, van uh, Marianne. Alle, alle bewijzen gaan eigenlijk richting Jasper S. Maar uh, deze man blijft volhouden dat dat, uh, dat dat niet waar is. en uh, dat, dat wil hij dus bewijzen. Hulpverleners staan steeds meer onder druk. Rick Franks van de Stichting Hulp voor Hulpverleners pleit voor meer acceptatie en geduld in de omgang met die hulpverleners. Maar waar ik me wel zorgen om maak is een beetje dat maatschappelijke uh, verhaal. De waardering vanuit de overheid en uh, de werkgevers. Want laten we heel eerlijk zijn, onze hulpverleners die zetten we voor het lint. Het kabinet wil 20.000 banen schrappen in de gehandicaptenzorg. Gijsbert Borgia van uh, FNV Abvakabel is het daar totaal niet mee eens. En hij biedt vandaag daarom een brandbrief aan. Want volgens hem gaat de kwaliteit dan ernstig achteruit. Eigenlijk zegt de politiek... Die, die levenskwaliteit, die levensstandaard van uh, gehandicapten, van verstandelijk gehandicapten. Die kan wel van een 7,5 naar een 4,5. En ja, daarmee is ik, eh, tikt de zendtijd van Omroep BNL deze nacht eh, weg. U hoorde achtereenvolgers tussen twee en vier nog steeds wakker. En eh, wij waren nu al wakker elke woensdagochtend tussen vier en zes. Ja, het is eh, nog niet het eh, einde van WNL vandaag. Want eh, over een uurtje begint gewoon weer eh, vandaag de dag op Nederland 1. Dus op televisie. En eh, na ons, eh, na het NOS Journaal, begint het NOS Radio 1 Journaal. En daar zit Marcel Oosten. Wat ons betreft een eh, wakkere dag. En eh, graag tot Volgende week fijne woensdag. Nu al wakker. WNL Nieuws in de nacht.